4 uur. Het NOS Journal. Lizola Thomasen. Het Rijk hoeft de kosten voor de aanleg van natuurgebied Oostwaarders Wold niet, niet te betalen. Dat heeft de rechtbank in Zwolle bepaald. De provincie Flevoland wilde dat het Rijk ruim 241 miljoen euro zou betalen. die de provincie al had geïnvesteerd. Het Oostvaarderswold Wold zou twee natuurgebieden met elkaar moeten gaan verbinden. Maar eerder deze maand zette de Raad van State een streep door het plan. De provincie Flevoland was in opdracht van het Rijk al begonnen met de ontwikkeling. De provincie wilde met de rechtszaak het beloofde bedrag van 241 miljoen euro van het Rijk hebben. Maar volgens de rechter is er geen ondertekende verklaring waaruit blijkt dat het Rijk 241 miljoen euro moet betalen aan de provincie.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 Clara, Bavo, Sarah, Victor, Sonja en Joachim, geef hen een plaats in uw woning.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 De PVV-fractie in de Noord-Hollandse Staten heeft een nieuwe voorzitter. Het is Danny van der Sluis. Hij volgt Hiro Brinkman op, die gisteren samen met drie anderen uit de PVV-fractie stapte. Van der Sluis was sinds vorig jaar fractiesecretaris van de PVV in Noord-Holland. Hij en zijn collega Joost van Hoof besloten gisteravond trouw te blijven aan Geert Wilders en de PVV. Het weer, volop op zon, temperatuur tussen 16 en 19 of 20 graden. Ook morgen veel zon, minder wind en middagtemperaturen van 16 tot 19 graden. ANDB Verkeersinformatie. Met 42 kilometer viel is het een vrij normale avondspits. De meeste vertraging op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leiden en Zoetelbaarddorp 6 kilometer. Ook op de ring is het al vrij druk. Op de ringweg West richting Zaanstad 5 kilometer voor de Koontunnel. Andere kant op rijdt het langzaam over 6 kilometer. Tussen Sloten en Amstel Business Park. En op de A20 richting Gouda. Daar staat tussen Schiedam en Rotterdam Centrum 6 kilometer.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u op deze donderdagmiddag op Radio 1. Met zometeen, zoals u van ons gewend bent, ons panel Klinkende Munt. Maar eerst gaan wij praten met onze man in Brussel, zoals dat heet. Terwijl het gewoon onze man is die hier in de studio ja. zit. Fred Stroobans. Fred, uh, over Europa. Um, er was vanochtend een debat in de Kamer... waarin uh, Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid nog maar eens duidelijk maakte... dat hij het toch zeer de moeite waard vond om te gaan proberen... Uh, enige coulances te krijgen vanuit Brussel. Om dispensatie. Op, uh, dispensatie voor die uh, ellendige 3% waar we aan moeten voldoen... en wat enorme, nog meer bezuiniging mm -hmm. misschien wel uh, zou betekenen. Vertel eens. Ja, er zijn twee zaken. Hè. A, uh, die afspraken zijn nou eenmaal gemaakt... tussen de lidstaten en de Europese uh, Commissie over die procent. Er zijn lijstjes uh, afgevinkt per land in welk jaar, uh, et cetera, die drie procent. En dan later dat begrotingsevenwicht opnieuw bereikt moet worden. Um, en ten tweede, de lidstaten hebben natuurlijk ook die macht... aan de Europese Commissie gegeven aan meneer Olli Rehn, de commissaris voor Monetaire Economische Zaken. Nou ja, dat zijn de afspraken. Die macht ligt ook in Brussel. En uh, nou, daar hebben ze ook een aantal wetten afgesproken... waarmee die Europese Commissie die macht ook kan afdwingen. Nou ja, en dan zit je nu een beetje in een situatie... dat uh, nu zelf uh, 4.6 aantikt, uh, begrotingstekort. Mm -hmm. En uh, nou, wat te doen? En Plasterk denkt dus dat hij ruimte kan vinden. Overigens, um, hij ziet een, een, natuurlijk een deur op de kier staan. Want, en dat is de inhoudelijke discussie... Uh, Sommigen noemen het een, een, een begrotingsorgie van uh, Europa. Daar is heel veel kritiek op, hè? niet alleen van economen. Vandaag een uh, hele leuke, uh, heb ik gevonden in een rapport van de, het instituut, want het bestaat ook van Europese vakbonden. Daarin staat letterlijk: In een normale democratie had de Europese commissaris voor monetaire zaken al iedereen ontslag moeten nemen, koppen hadden. Moeten rollen. Waarom? Waarom het? Nou ja, omdat uh, men, een, er is heel veel kritiek, niet alleen bij uh, Keynesiaanse economen, eh, vooral ook vanuit uh, Amerika, uh, maar er is gewoon kritiek van links ook, dat onder druk staat in, uh, in Europa, dat dus al dat bezuinigen uh, onze dubbel dip uh, krimp uh, veroorzaakt. Voor uh, iedereen is eigenlijk de schuld van de dubbel dip? Ja, en Duitsland. Oh. He, Duitsland wordt ook altijd met de vinger gewezen, want zij hebben dat allemaal uh, maar gewild en afgedwongen... Dat, uh, dat bezuinigen, bezuinigen, nog maar eens bezuinigen. En misschien dat ondertussen... Uh, Duitsland het enige land is... dat nog klip en klaar zegt... ik dacht dat ze, uh, gisteren een signaal hadden uitgezonden... dat, dat Duitsland tegen 2014... een begrotingsevenwicht... Nou, hè, zelfs Nederland, uh, we, wil is, hebben. Het is nog steeds het beleid van Nederland ook. Uh, de jager heeft vanmorgen in de Kamer nog eens... haarfijn uitgelegd wat er de eisen zijn. Dat wij niet in aanmerking komen... voor bijzondere omstandigheden... die ook economische kunnen zijn. Niet, niet alleen voor. Uitbarstingen die we hier niet hebben, overigens. Maar dat wij daar niet aan gaan voldoen. Dat wij daar niet voor in aanmerking komen. En dat we heel keurig in 2013 op die 3% moeten gaan zitten. En in 15, 2015 of 2016 op een. Op een balans evenwicht van 1,5 ja. procent ja. of nog minder. Maar kijk, o, uh, intussen heeft ook uh, Spanje uh, wat ruimte gekregen. En wat lazen we gisteren? Dat de ex-premier van België, uh, meneer Yves Leterme, die nu voor de OESO werkt in, uh, in Parijs. Mm -hmm. uh, die heeft gisteren gezegd dat de OESO momenteel onderzoekt of die grens van 60 procent. Overheidsschuld uh, in Europa, of die nog wel haalbaar is. Je ziet dus uh, oh, dat zelfs je niet. Dat wordt er een da beetje je geschoven. Zie ja, je ziet dus als Plasterk een beetje de kranten leest, dat die ruimte ziet. Toch? Okay. Ik, ik <laughs> weet niet precies waar, bij Le Terme en in Spanje, maar verder bij niemand hoor. En nou, ook niet, niet bij de en, Europese Commissie. En, en, en misschien bij een uh, toekomstige socialistische uh, president in Frankrijk. Nou, dat zijn allemaal dingen die meespelen. Goed, spannend verder. De begroting van Europa zelf. is ook altijd uh, ja, enorm bovertuin. Kijk, het, Twee uh, minuutjes even. Ja, twee vreden. minuutjes heel, heel snel. Tegen um, uh, uh, 2020 uh, moet Europa een nieuwe begroting hebben. Die moet in 2014 ingaan. Uh, dat is een meerjarenbegroting. Heel, uh, hele discussie daarover. Vaak heel ingewikkeld. Maar één ding is duidelijk. De uh, lidstaten willen geen cent meer dokken. Uh, omdat zij zelf moeten bezuinigen. Zij, ja, Europa moet dan ook maar bezuinigen. Maar vandaag, op een conferentie in Brussel, uh, heeft de uh, Europees Commissaris van de Begroting, Newell aangekondigd dat hij wel mogelijkheden ziet... om de Europese begroting op te krikken. En dat is met name de financiële transactietaks. Uh, hij heeft berekend dat uh, als we daar twee derde van die tax van de opbrengst... ongeveer 50 miljard uh, berekenen of zelfs iets meer... dat we die kunnen pompen in de Europese begroting... dan kunnen de landen iets minder afdragen? Niet alleen iets minder dan zou bijvoorbeeld. Uh, wat Nederland hè, bijvoorbeeld 1% mm -hmm. jaarlijks aan de EU van het BBP betaalt. Zou, zou Nederland en alle andere, andere landen slechts de helft hiervan moeten betalen. Dus maar al moet die, die bijdragen van die landen. Dan moet zou die belasting nog belasting op financiële ja. transacties wel doorgaan. Die, moet je moet je nog de en die is heel controversieel in Europa nog steeds. Uh, Duitsland wil dit per se, maar de Engelsen liggen dwars. Nederland ligt dwars. Zweden ligt dwars. Dus. Mm -hmm. Uh, of dit een optie is, de realiteit het uh, moeten hem, bevestigen. We gaan het okay, nog even Fred. hebben in ons economisch panel. Dankjewel. dat nu gaat beginnen. Klinkend munt. Dankjewel, Fred. Aan tafel vandaag voor de eerste keer Ineke Dessentje-Hamming. Uh, Voorzitter-directeur van werkgeversorganisatie FME. en tot voor vorig jaar Kamerlid voor de VVD. met onder andere onderwijs in de portefeuille. Ja. En hallo. En Marianne Thijssen van The de Five Degrees, ex-ABN AMRO. En zij is ex-ABN AMRO. Ja, ja de 5 ja, Nee, is niet. Dat is nog nee, weer nee. van nee, jouzelf. Nee. Yes. Ja. Dat is een eigen initiatief, een eigen bedrijf. Ja. Even over die 3% begrotingstekort, waar we niet overheen mogen gaan. Waar we nu wel overheen gaan, waar we weer op terug moeten in 2013. Uh, Fred die gaf, die zag wat ruimte voor plasterk. Ik beweer dat dat onzin is. Wat vind jij daarvan Indicate de Hamming? Nou, het is natuurlijk voor het kabinet een duivels dilemma: van, uh, ja, ga je op die 3% zitten of uh, vraag je toch uh, inderdaad ruimte om die bezuinigingen te verzachten. Uh, maar ik, ik stel mij toch op het standpunt dat je. Die op die 3% moet koersen, hoe vervelend dat ook is. Uh, ik acht de kans heel klein dat uh, Brussel uh, ruimte zal bieden. Mm -hmm. uh, mochten daar openingen zijn of gezien worden door dit kabinet... Uh, in hun relatie met Brussel, dan zou ik zeggen ze. Maar ik acht die kans inderdaad wel ja. heel erg klein. En het, ik, ik moet ook zeggen, laten we wel wezen, we moeten bezuinigen. En als we dat niet doen, die staatsschuld loopt op. Geld wordt duur, hebben ondernemers ook alleen maar last van. Want die moeten voor heel veel geld... Uh, moeten ze geld? Ja. ja, durf je een voorspelling te doen, maar we krijgen het goedkoper. Mag Mariel... je wat tijd nou, durf je een voorspelling te doen? Ja, dit is het, hè, dus wat, wat jij net ook al zei: wat, dat er een controversieel. Dat het de controverse is tussen Amerika en wat Europa aan het doen is. Amerika heeft natuurlijk alleen maar geld ingepompt. En dat gaat best lekker daar. Ja, en, General Motors als ja, prachtig voorbeeld. En hè, daar, daar zie je dus de economie ook aantrekken. Wat wij doen, is het is op zich hè, dus heel keurig, netjes hè, zorgen dat de begroting op orde komt. Aan de andere kant zet je ons wel terug er komt gewoon minder geld in de markt, dus minder geld om te kopen. Nou, ik, ik, ben dan, ik probeer dan iets praktisch te zijn. Hè. Probeer toch een beetje in ieder geval die verruiming aan te vragen. Mm -hmm. hè, eh, of we dat dan moeten doen. Kijken wat er gebeurt in de komende jaren. Ik bedoel, alles moet altijd zo vastgepind zijn. Mm. Ja. Hè, dus maar probeer wel alsjeblieft je grens op te zoeken en dat we in godsnaam niet meer de jongetje van de klas zijn. Het is natuurlijk, zijn. wat Ger zei, als er nou één land is, samen met Duitsland, wat voorop heeft gelopen om juist te zeggen, die, bewegen, die, die ruimte ja, moet er niet zijn, dan moeten Hartstikke. zijn regels zijn, dan zijn wij het. Ja, dan zouden ze alleen voor ons zien. Dan stralen de jagers ook heel duidelijk aan. Kan dat ook voorstellen? Dan maken we nul kans. Ja. B als we een klein kansje hebben, dan voel ik er eigenlijk niks voor. Dat zei hij niet zo hard, maar, maar... dat proeft hij het in alles wat hij zei. Nog even één e klein dingetje Ger van uh, het verhaal van Fred, want ik zag Ineke uh, daarop aanslaan dat er enige ruimte in de begroting voor heel Europa zou gevonden kunnen worden als die veelbesproken belasting op financiële transacties dan maakt ze doorgaat. goed plan. Nou nee, ik vind die transactietaks... die moet je gelijk killen. Dat is echt uh, funest. Uh, met name voor de pensioenfondsen. Want je moet je even voorstellen... die doen niet anders dan transacties de hele tijd... met hun beleggingen. Nou, die staan er al doorgaans niet uh, florissant uh, voor. De dekkingsgraden die staan enorm onder druk. En dit gaat ook rechtstreeks... uit de portemonnee van die pensioenfondsen. En dus uh, uit de portemonnee van de gepensioneerden. Ik uh, zou zeggen killen die hele nou. transactietaks. En er wordt al gesuggereerd als alternatief. Want het, uh, uh, wat je... Je zegt dat wordt dan ook aangevoerd, maar überhaupt de economische bedrijvigheid die rem je daarmee af met die belasting. Ja. Maar wat dat niet doet, en dan kom je toch een beetje tegemoet aan de financiële wereld die ook een bijdrage moet leveren. Een bankenbelasting, voel je daar wel voor? Nee, natuurlijk niet, want wat is nou een bankenbelasting? Dat is iets wat toch gelijk naar de consument ook weer wordt doorbelast. Dus wie ja. gaat dat betalen? Ja. Juist, u begrijpt Marielle het dan. Thijssen? Nou, ik, de, de, het hoeft ook niet alleen de consument te zijn. He, die uh, bij wijze van spreken hoger btw en al dat soort dingen moet betalen... de belasting misschien ook weer wat, wat omhoog gaat. Ik, er mag ook best wel een iets met bedrijven gedaan worden... als het dan alleen financiële transacties moet zijn. vind ik vrij eenzijdig. He, dus de mm -hmm. een wordt dan veel harder geraakt. Er zit dus een oneerlijkheid in. Uh, ja, maar ik zou wel kijk er alsjeblieft naar, het mag best. He, als, het, als het weer iets beter met ze gaat, dan kan daar ook wel weer wat af. Er wordt ja. nu ook wel wat gepot, zal ik maar zeggen. Ja, oké, We gaan naar een onderwerp. Ja. Dat, uh, je hebt een aantal onderwerpen in dit land, en die komen elk jaar terug, en vaak ook nog op dezelfde datum. Bijvoorbeeld <laughs> de overbodigheid van de Sociaal e Economische Raad, de belangrijkste adviseur van de overheid. Oh? En ja hoor, deze week, dit keer was het niet-Jan van Kesteren, directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ja. En die zei, door de ruzie binnen de vakbeweging zijn die zo met zichzelf bezig, niet maar met de CER, Daarom werkt de CER niet meer. En overigens vind ik dat daar dat hij eigenlijk toch wel aan een natuurlijk einde gekomen was. Ja. En dan zit jij, Thijssen hard ja. ja te knikken. Ja, dit is een, een ding van uh, midden vorige eeuw. En uh, ge, he, dus neergezet in een tijd dat Nederland er heel anders uitzag, vlak mm -hmm. na de oorlog moesten. He, alle dat zijn parken bij en die zijn nu heel veel geld waard ja, maar je ziet ze, maar maar je ziet kan ze, je ze niet veel en ja, hier kan, kan je niks meer. Je gaat continu timer mee. in de pollen. Dus ik zou ja. op de minst zeggen uh, uh, van neem dat, dat hele bestel met alles van serre en en rekenkamers en vakbewegingen. Ik bedoel wie en, en ja, wie uh, representeren ze nou nog? Mm -hmm. en, en wat brengen ze nog? Moet dat niet tegenwoordig op een hele andere manier? Zijn ze nog wel de juiste partij die, ja. de partijen die erin zitten? Oh, zijn dat zegt, nog de juiste. SER mag wel bestaan... maar ja. misschien niet meer bevolkt door nee. uh, werkgevers en nee. werknemers. Nee, nee. Ik, ik begrijp wel dat er een, een adviesorgaan moet zijn... of dat dan op deze manier moet en met deze mensen, weet ik niet. Uh, ik begrijp ook dat er een rekenkamer is. Maar wie zou erin uh, moeten zitten dan? Nou ja, de, ik, de, ik ben nooit zo heel erg van de vakbonden. He, want want wie, ik, dat zijn er nog niet zoveel miljoentjes meer die daarover en die daar lid van zijn. Dus wie representeren zij dan? En, uh, maar zou je dan zeggen dat de andere werknemers. in laten we dan, dan onafhankelijk ook wat grotere partijen en een groter deel in NEMO maken. Totaal onafhankelijk die... van überhaupt een gever, een nemer ja. of een, of ja. een uh, weet ik Gewoon mensen dus... die een beetje gezond verstand gezond hebben, bedoel dat? je? Ja. Indeke SER, een omgebouwde SER of het later zoals het is? Nou, ik vind, uh, wat je in Nederland ziet, is dat het toch wel in uh, institutionele crisis zijn. Dus oude instituten, hè, zoals uh, de SER, die zouden uh, ook best wel eens naar zichzelf mogen kijken... en kijken hoe je jezelf kunt moderniseren. Daar is niks mee mis. Maar als ik, maar ik het zou volgende... er niet gelijk ja? vanaf willen. Maar nee? als ik het volgende nou voorleg, hè? als we even naar de arbeidsverhoudingen krijgen in een land als Griekenland. Frankrijk, waar ze alleen maar elkaar de tent uitvechten. Uh, Engeland in het verleden. Uh, daar, Italië, waar we het dus zo pas over gehad hebben. Daar, zou dat niks te maken hebben met het feit dat zij geen soort ser hebben... geen poldermodelachtige instituten en wij wel? Nou, uh, misschien. Maar ik hecht uh, wel degelijk waarde aan het poldermodel. En daarom zou ik het ook nog niet uh, zo 1, 2, drie uh, overboord willen gooien. Ja. Dat maakt het... juist al die jaren het klimaat redelijk rustig en gunstig. Ja, ja, ja, dat dat, dat is... is toch iets waard? Dat is iets waard en het kan ook de dood in de pot zijn. En daar bedoel je, je, je blijft heel snel weg van uitersten. En uh, de, het, nou ja, we weten allemaal, dat doe je thuis ook wel eens, al die consensus. En soms word je daar moe van. En dan krijg je echt niet het beste uit, uit wat, er, uh, wat er uit een, een, een problematiek voor ligt. Die, die, die sla je eigenlijk al van tevoren dood. Ja. Maar nee, je krijgt ook ja, arbeidsverhoudingen uit die landen die ik zo pas noem, bij cadeau. Ja. Nou, Ineke, jij bent van een, van een werkgeversorganisatie. Dus ja, jij kan ja, goed inschatten ja, hoe belangrijk ja. het is. Of dat nou via een SER gaat of niet. Maar dat er altijd in elk geval gesproken wordt. Als er gesproken wordt, dan kan je niet anders dan dat er een compromis uitkomt. Met, uit. met ja. de andere kant. Ja. Ja, want we moeten niet weer nieuwe instituten volgens mij bedenken. Hè, die dan, uh, waar, we hebben ook Tweede Kamers enzovoort. Dus laten we oppassen dat we niet weer een nieuw instituut verzinnen... en het oude laten voortbestaan. Laten we eens kijken hoe het bestaande verbeterd kan worden. Maar ik hecht daar wel degelijk aan. Ik vind het ontzettend belangrijk. Uh, hè, je noemde het voorbeeld reden. al Frankrijk. Uh, als ze ook maar een haar in de soep valt, dan wordt er niet eerst gepraat, maar eerst gestaakt. Nou, ik vind dat dat een heel belangrijk asset is voor Nederland. Voor bedrijven die zich in Nederland willen vestigen... dat hier een relatieve arbeidsrust is... En dat er ook zaken gedaan kan worden met de bonden. Mm -hmm. Ja, de bonden die zijn nu, althans FNV, laat ik het even preciseren. Uh, die zijn zichzelf opnieuw aan het uitvinden. De hoogste tijd lijkt me om mm -hmm. te moderniseren. Um, waar ik me wel zorgen over maak over het radicaliserende uh, klimaat. Uh, ik hoop dat we straks een bond krijgen waar inderdaad we zaken mee kunnen doen. Die ook inzien dat er moderne werkgevers zijn, die niet bezig zijn met hire en fire, maar die bezig zijn hoe hou ik mijn mensen. Maar het is juist de bedoeling inderdaad, vinden zij zelf ook, dat zij gaan vernieuwen, omdat ze niet alleen weten dat er nieuwe werkgevers zijn, maar ook nieuwe werknemers. werknemers dus dat zijn bondwoorden die, wat jij ook zegt, Marianne, veel meer mensen representeren dan nu. Ook zzp'ers ja. en andere mensen. Ja. Andere, nou, andere want dat mensen. is het probleem, want ik vind dat uh, uh, het FNV zit nog veel meer in de oude stand van je bent 17 jaar, je gaat bij een bedrijf werken, je werkt er 40 jaar en dan moet je ook nog beschermd worden. Nou, dat is dus die niet als Kool, En dat ja. weet je ook. En terecht. Ja. Nee, maar ja. ik bedoel, uh, zijn die is... ontwikkeling toch, toch niet? Nee, maar uh, ik vind uh, dat je dan uh, toch moet ook kijken naar de moderne werkgever. En ik weet niet of dat nog uh, nee. helemaal is doorgedrongen. Ja, over de moderne eh. werkgever, de kritiek ook uit onverdachte hoek, vaak van e economen die niet als heel links bekend staan, is er ook veel kritiek op het VNO NCW. Vertegenwoordigen zij eigenlijk? Het, het midden- en kleinbedrijf bijvoorbeeld uh, in Nederland... daar heb je natuurlijk het MKB, die organisatie Maar die voor. hoort daar toch bij de, je, inmiddels? Ja, ze uh, zijn, zijn net samengegaan. Dus. Samen maar er wordt dus gezegd... Uh, er wordt helemaal niet geluisterd naar die achterban. Wie vertegenwoordigen zij eigenlijk? Nou, ik heb, uh, ik heb die indruk niet. Het is gewoon een kwestie van dan je stem laten horen als lid. En uh, in mijn organisatie zie ik datzelfde. Ik ben uh, twee dagen per week in het land, hmm. dus ik uh, ja. En ik, ik heb begrepen dat Hans Biesheuvel, u noemt even het MKB, MKB. Ja. datzelfde doet. En dat is ook het allerbelangrijkste. Je moet gewoon met je poot in de klei staan. En dan pas kun je je leden ook zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Dat is cruciaal natuurlijk. Ja, om ja, maar maar van Ik die ben, om, vind het ja? dus Mag echt moeilijk, ja, Want ik zat, uh, Ik heb natuurlijk even gekeken waar jij dan zat en ja. denk: nou ja, wij zijn, wij doen IP. Dus wij moeten ook een beetje hebben met jou aansluiting zien te vinden dan blijkbaar. En ik heb er helemaal geen zin in, want ik weet niet precies wat jullie doen. Ik doe het wel zelf met mijn mensen. Nou, dan gaan we toch en, maar even en, praten. Ja, ja. ja. Nee, maar dus waar, waar wil ik die inmenging hebben of niet, waardoor ik zelf niet meer kan onderhandelen met mijn mensen of zoals ik het bedrijf wil inrichten? Ik ja, er ook het er nog een is, is nog wel één ja. belangrijk ja. aspect. want Kijk, je ziet, uh, alles is een ontwikkeling nu. Want we leven eigenlijk in bijzondere tijden. Hè? Dus wat gebeurt er nu? Je hebt niet alleen brancheorganisaties... maar je hebt ook allianties die gesmeden worden. In een bepaalde keten hè, van leveranciers, uh, van producenten, noem het maar op. Maar mensen die iets met elkaar hebben. Die gaan samen, die vormen een platform. En dat zie je nu gebeuren. Dat is een hele nieuwe ontwikkeling. Mm -hmm. Waar wij dus ook heel erg strak op aansluiten. Juist omdat uh, je niet altijd misschien de behoefte hebt... om in je eigen branche te blijven zitten. Maar dat je juist breder ook je, wil, mm -hmm. uh, je krachten wil bundelen en de belangen wil bundelen. En daar natuurlijk Maar dat uh, zo is eigenlijk een mogelijk... beetje wat de bond nu ook wil gaan doen. Wat dus al bij de werkgevers, althans bij jullie, gebeurt. Je hebt één werkgeversorganisatie, maar daarnaast heb je. Uh, uh, nou, wat je zegt, platforms die zich vormen van mensen die in een soort. in dezelfde keten zitten. Die dus losstaan van die werkgeversorganisatie dan. Nou, nee, nee, nee. Die moeten natuurlijk helemaal aangehaakt blijven. Want kijk, ik zie het zo. Uh, zoals wij opereren als FME. Is dat je een soort dubbeloopsgeweer. Uh, nou, dat is een beetje een ongelukkig voorbeeld in deze tijden. Ja. Met ja. Toulouse enzovoort. Ja. Maar goed, dat, dat je dus eigenlijk krachten bundelt. Ja. En dat je meer het macht lobbyen. hebt. Want macht is niks mee mis. In maar. de lobby. Ja. Dus niet alleen okay. heb je een, een grote ondernemersorganisatie. Met alle kennis in huis. Uh, maar ook kun jij heel specifiek, dus met zo'n platform. Uh, kun je uh, Den Haag, belommen. Je, je ziet dat nu ook met de topsectoren. Topsectoren die ze hebben zich gebundeld. Uh, energie, water, high-tech uh -huh. systems. Juist om dat doel te bereiken. Marjole, Thijssen overtuigd? Want dan gaan we naar een van de aangesloten leden bij de FMW. zometeen. Zom <laughs> Nog niet overtuigd? Niet. Nee, ik begrijp het lotsgedeelte wel, maar ik begrijp de, hè, mijn angst zit in van dat ze iets voor mij over gaan nemen wat ik liever niet heb. Okay. Ja, ja, ja. En dat ik, dat ik dus niet weet wie mij dan vertegenwoordigt. Oh, maar, dus. maar daar nou ben je helemaal zelf bij. Dat ja. is. Uh, ja. Alles is in We gaan naar Philips. En daar heb ik net en van Philips gezegd dat weg. het een van jullie leden is. Of is het een. Deelteam. van het, is de, nee, dat klopt Nee, ja, ja, ja. Nou, een deel van de productie van TL-buizen gaat uh, Philips verplaatsen naar, van Roosendaal naar Polen. Maar de winst maakt hartstikke. Uh, de fabriek maakt hartstikke winst. En in het verleden zijn er ook afspraken gemaakt over innovatie en dat soort dingen. Vernieuwing uh, voor de duurzaamheid. Voor in de toekomst. En ineens gaan ze weg. Um, een move die niet helemaal begrepen wordt in deze charming. Ja, ik begrijp hem toch wel uh, vanuit de optiek... dat Philips natuurlijk op een wereldmarkt opereert. En ook als je winst maakt, hè, gelukkig maar... want als je winst maakt, dan kun je daar weer nieuwe producten mee ontwikkelen... nieuwe technologieën. Maar als je het hebt over massaproductie... Uh, dan zoek je daar, als je opereert in een wereldmarkt met een met een uh, enorme concurrentie, zoek je toch de meest bedrijfseconomische weg. Hmm. En als dat produceren in Polen beter is en nogmaals, het is uh, ja uh, bedrijven produceren grenzeloos en uh, hebben een uh, markt die is grenzeloos. Maar ze gebruiken dan is dat niet zo'n gekke. Maar ze stand. gebruiken een heel typisch argument. Althans, ik kan het niet helemaal volgen. Een van de argumenten is niet zozeer het gaat niet zozeer om die winst, maar meer ze willen dichter op hun markten zitten. Ja. Nou, is Polen dan veel meer hun markt dan Nederland of ja, West-Europa? Het, het zou zomaar kunnen, want het hangt af van het product wat geleverd wordt. Nou, misschien mag ik even een voorbeeld noemen... want het is ontzettend belangrijk om industrie natuurlijk in Nederland te houden. Ja. Er is een grote maakindustrie die is succesvol... en er moet een groei vandaan komen. Uh, want. Daar wordt geïnnoveerd, hè? er wordt geëxporteerd. 60% van de bedrijven exporteert. En ja, er is over Europa is op dit moment een beetje een moeilijke markt. Maar daarbuiten is altijd wel een plek op de wereld waar de zon schijnt. Dus die export is cruciaal. Als je nou bedenkt, uh, hoe moet je... Uh, Nederland aantrekkelijk houden als maakindustrie... dan moet je de beste producten hebben en de beste processen. Want straks, die auto nu in China... waarvan we nu zeggen, nou ja, daar staan ze nou niet echt voor in de rij op dit moment... die gaat straks lokaal geproduceerd worden in Europa... als mensen hem wel willen hebben. Mm -hmm. En dan is het natuurlijk belangrijk dat, je, dat dat in Nederland gebeurt. En niet in Polen dus of Slovenië. Dat Firmenië. geldt omgekeerd dus voor Philips met TL-buizen ook. Marjanne Thijssen, zie jij de logica hier ook van? Nou, ik, ik, ja, dichter op je markt gaan zitten, van Nederland naar Polen is ook niet de grootste sprong alle tijden. Dus ik denk toch, tuurlijk is die markt in Oost-Europa gaat komen en ze zullen ook wel naar Rusland kijken. En maar je, je voelt wat anders. Ja, dat... dat is natuurlijk echt het eerste verhaal, wat net ook werd, gezegd, het bedrijf economisch. En dan even terugpakken naar het onderwerp hiervoor. We zullen wel, ze zullen wel eruit gepolderd zijn, denk ik <laughs> dan. He, dus we hebben met z'n ja. allen, ja, hebben we ons... Dat is nou, een we hebben. Nou, de loonsom is gewoon te hoog hier in Nederland voor dat soort bedrijven. Maar als je nou ja. toch gewoon winst maakt? Dan, dan zeg je ja, dus niet, eigenlijk, wel, ja, maar we kunnen nog meer nee, winst maken. Ja, maar dat is altijd een hele mooie vraag. Die hebben ze bij de bank ook altijd. Jullie maken altijd zoveel winst, dus dat gaat altijd goed. Nee, He, je moet ook kijken naar wat moet je doen om blijvend goed te blijven doorgaan. Dat mm -hmm. betekent dus dat je ook een winst moet maken om te kunnen blijven investeren. Hm. Nou, de vraag is of dat genoeg is geweest voor de R&D die zij daar hebben, de, de research en al dat soort dingen, om te blijven doen. Ja, en als je loonsom dan te hoog wordt... dan wordt je ruimte voor ontwikkeling kleiner... ook al heb je winst, het gaat gewoon niet goed. Even in hierop aanhakend, een laatste uh, actueel berichtje... wat wij van het ANP uh, haalden... is dat Nederland, in een onderzoek van KPMG... Nederland is een van de aantrekkelijkste landen... voor buitenlandse bedrijven binnen Europa... als het gaat om bedrijfskosten. Engeland staat bovenaan... En Nederland volgt daar onmiddellijk op als goedkoop aantrekkelijk land. Er zijn 26 soorten kosten onderzocht, bedrijfskosten, eh, waarmee ondernemingen te maken hebben. En Nederland springt daar geweldig uit. Hoe rijmen we dat? Nou, lijkt Blijkbaar me... niet wat loonkosten betreft. Als ik uh, dit het verhaal van filus mag geloven. Dat eerste wat u zei, dat lijkt me ontzettend goed nieuws. Maar nogmaals, er kunnen bedrijfseconomische overwegingen zijn... om het in Polen te doen. En het is mm -hmm. inderdaad nou ook niet zo heel ver weg. Maar, maar het komt het toch niet... dat wij zo goedkoop zijn? En 26 kosten, soorten kosten zijn onderzocht. En dat is hier in Nederland allemaal de hemel op aarde. Voor nou, Ik denk bedrijven. dat wij ontzettend goed zijn in uh, innovatie. En dat betekent ook dat wij onze processen innoveren. En uh, slimmer kunnen produceren, slimmere mm -hmm. processen hebben. En daar gaan we de slag mee winnen. Want wij gaan natuurlijk heel moeilijk op prijs concurreren met bijvoorbeeld China. Maar als je slim organiseert, slimme producten levert, ja, dan ga je wel die concurrentieslag winnen. En dan kun je dat ook goedkoper doen. We hebben nog heel kort, voor toch iets belangrijks, even een paar korte opmerkingen. Marianne Thijs, het ziet er uit, of er zijn geruchten dat het nieuwe pensioenstelsel, uh, inclusief de leeftijdsverhoging en, enzovoort, wat er allemaal bij hoort, dat dat vertraagt. Is dat erg? Of zeg je, ach hoekers dan een paar jaar later. <laughs> uh, nee, ik denk dat, dat ze er wel voortgang mee moeten maken, want anders zijn er onzekerheden bij de mensen en dat over de pensioenen en dat vind ik al erg genoeg. Uh, het het maar het mensen vertrouwen zeggen ja, ze dan? En hm? ja, want ik bedoel, er zijn er toch een flink aantal mensen die er fors op achteruit gaan. Ik bedoel, acht procent, negen procent, je met pensioen ja. achteruit is niet <laughs> leuk. Um, dus daar moeten echt wel maatregelen genomen worden. Maar dat het langer duurt, dat verbaast me niet. Want het is natuurlijk echt een ongelooflijk rekenwerk. Mm -hmm. Oké, okay, in ieder ja. idee, decentie nog even hierop. Ja, ja het, uh, het mag natuurlijk niet vertragen. Maar ik uh, heb ook het gevoel dat alles nog op koers ligt. Ik heb begrepen dat de minister, minister Kamp, uh, in april naar de Kamer komt met uh, notities en wetgeving. En dan gaat dat proces echt uh, in volle vaart verder. En dan kunnen ook de maatregelen in 2014 worden genomen. En dat is heel hard nodig. Oké. Okay. Ineke desentje Hamming deed voor het eerst mee met ons panel Klinkende Munt. Hartelijk dank en graag de volgende keer. En Marianne Thijssen, oud en vertrouwd in het panel, ook bedankt. Dit was Villa VPR over vandaag. En voor deze week, wij zijn er maandag weer vanaf half vier op Radio 1. En zometeen na de hoofdpunten van het nieuws kunt u op uw gemak gaan luisteren... naar het Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Onder andere Tim ja, is er ook. Tim is er ook. Goedemiddag. Hallo. Veel schaatsen. Ook al is dat even wennen nu vandaag. Hossen <laughs> ja. um, en dak en zo. <laughs> Europa zet druk op de onderhandelingen in het Catshuis. Daar hebben we het over. En we blikken ook nog even terug op de treinstoring van vanochtend... die minister Schultz vreselijk noemt. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er aan gaat gebeuren. Dat na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Lieselop Thomassen. Radio 1, het NOS-journaal.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 Steeds meer Nederlanders gokken via internet. Sinds 2005 is het aantal verdubbeld naar bijna 260.000. Dat is een van de conclusies van onderzoek in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het totaal aantal gokkers is juist gedaald. Vorig jaar waagden 8,7 miljoen mensen in Nederland wel eens een gokje. En dat zijn er 10% minder dan in 2005.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 En dit is de anwb verkeersinformatie Er staat bijna 100 kilometer file. Dat is vrij normaal voor dit tijdstip. Het is wel wat drukker dan normaal op de A4 naar Amsterdam. 7 kilometer bij zoete Dorp voor werkzaamheden. Ook op de ring Amsterdam is het vrij druk. De A10 tussen Oostop en Koendeno 7 kilometer. Dat geldt ook voor de A13 naar Rotterdam. Daar rijdt het ook langzaam over 7 kilometer tussen Delft-Zuid en Knopend Kleinponderplein. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen staat 3 kilometer bij Geldermassen door een ongeluk. En ook op de A20 in de richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd bij Moordrecht. Daar staat 2 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht en het verkeer wordt op over de vluchtstrook geleid. En een vrachtwagen met pech zorgt voor extra vertraging op de A76 geleen richting Heerlen. Daar staat tussen geleen en nut 6 kilometer. Bij nut is de rechte rijstrook afgesloten. Cinema. Cinema. Kijk vanavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film La Disparition de Julia op TV5 Monde. Iedere avond een Nederlands ondertitelde film. TV5 Monde.com. Leasecontracten moeten een punt maken en geen vraagtekens oproepen. Dit was de L uit het alfabet van alfabet. Alfabet Autolease. Verrassend voorspelbaar. Alfabetautolease.nl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 Het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carasso en Tim Overdiep. Goedemiddag. Mohammed Meri ging ten onder op de manier waarop hij berucht en bevreesd werd. Schietend. Hij is dood. Toulouse komt bij van een gewelddadige ontknoping. Er is een deadline gesteld voor het kartshuis. 30 april. Dat is de uiterste datum om bezuinigingsplannen te smeden. De oppositie wil dat het kabinet en gedoogpartner sneller zaken doen. En terwijl het buiten volop lente is wordt er binnen in Tialf geschaad. Dit alles in het Radio 1 Journaal. Tot de laatste rit op de drie kilometer bij de vrouwen. Dat is zo rond zeven uur vanavond. Na het weinig op de tribunes van Tiaf en Heerenveen. Het WK afstanden net begonnen. Vandaag de 1500 meter voor de mannen en de 3 kilometer voor de vrouwen op het programma. Daar ook Sebastiaan Timmerman. Uh, Sebastiaan, heb je al uitslagen? Hebben mensen al hun rit erop zitten? Uh, we hebben één rit gezien. Die, die werd gewonnen door de Duitse Patrick Beckett in 1.49.50. Dat is een seconde boven zijn uh, beste seizoenstijd die hij dit seizoen reed. En nu ben ik aan het kijken naar de rit tussen de Noor... Uh, Howard Lorensen en de Kazach, Denis Kuzin. En die gaan nu de laatste ronde in. En uh, de Kazach, Kuzin gaat aan de leiding hier in Ereveen... waar we dus inderdaad begonnen zijn aan het veertiende uh, WK-afstanden. De eerste keer was in 1996 in Hamar. Het is trouwens de tweede keer dat het hier in Ereveen wordt gehouden. De eerste keer was in 1999. En het was ook meteen een bijzonder succesvol toernooi voor de Nederlanders. Met 15 medailles en vijf wereldtitels. Zo succesvol is het daarna nooit meer geweest. Die rit 2 wordt trouwens gewonnen door die Denis Kuzin uit Kazachstan. En die rijdt met 1,49,68. Ietsje langzamer dan Patrick Beckett. Dus de tijd van Patrick Beckett uit Duitsland blijft dus uh, die 1,59,50. Blijft dus de snelste tijd na twee ritten. We weten dat we in de achtste rit de eerste Nederlander in actie gaan zien. Dat is Koen Verweij tegen Alexis Comtein. Twee ritjes later Stefan Groothuis tegen de Amerikaan Brian Henson. In de elfde rit Kjeld Nuis tegen Hoba Bukku. Of eigenlijk moet ik het zeggen andersom. Bukku rijdt namelijk in de binnenbaan, start daar. En Nuis start in de buitenbaan. Bukku is de titelverdediger. En in de laatste rit Shawnee Davis. En dan gaat het dan op tegen Nemen tegen Danny Morrison. In een ongeveer halve tie-off. Ja, ik wou net zeggen. Want zit er, zit er wel een beetje publiek op deze mooie lentedag? Niet helemaal uh, zoals normaal dus? Nee, nee, het is niet uitverkocht. Dat zou het morgen en overmorgen wel zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een half uur geleden Dacht, oei, dit gaat zwaar tegenvallen. Maar blijkbaar hebben veel mensen buiten in het gras gelegen. En die zijn op het laatste moment toch nog naar binnen gekomen. Uh, het had leeg gekund, laat ik het zo zeggen. Maar het is niet, uh, niet zo vol zoals we het gewend zijn van andere toernooien. Nou is het ook laat in het seizoen, hè? 22 ja. maart. Leidt dat ook de discussie in de schaatswereld over dit soort data, voor nou, dit soort toernooien? Vooral bij de mensen er eigenlijk eromheen. Ik heb het idee dat de schaatsers zich er nog niet zo heel erg mee bezighouden, maar wel de mensen eromheen. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik ook wel behoor tot de groep mensen die zegt, uh, zo eind februari, begin maart, dan is in de hoofden van veel mensen de winter voorbij. En dan zou je eigenlijk dit toernooi als mooi slotstuk moeten houden. En nu met uh, 18 tot 20 graden kan ik me voorstellen dat veel mensen met hun gedachten ergens al zijn. Maar goed, ja. aan de andere kant, alle toppers zijn er en het gaat wel om de wereldtitels. Sebastian Timmerman, wij horen jou uh, zo vanuit uh, Tialf. Dan gaan we nu naar Frankrijk. Na een uh, belegering van meer dan 30 uur volgde rond half 12 vanochtend de ontknoping. De schutter van Toulouse werd door zijn hoofd geschoten toen hij via het balkon probeerde te ontsnappen. Daar ging een uh, groot vuurgevecht aan vooraf. Ja. De schutter Mohammed Mera had zich in zijn flat in Toulouse verschanst. Hij werd al sinds gisterochtend daarom singeld. Mera heeft bekend zeven mensen te hebben gedood, Drie militairen en vier op een Joodse school, Drie kinderen en een rabbi. President Sarkozy zei vanmiddag dat Frankrijk een beproeving heeft doorstaan. Monsieur compatriotes. La France vient de traverser une épreuve. Voici donc les conclusions que nous devons en tirer. Le rassemblement et l'unité het prioriteit De het de We moeten verenigd blijven, zegt Sarkozy, en met vastbeslotenheid en gematigdheid de waarden van onze Republiek dienen. Dat zei hij als reactie op die ontknoping in Toulouse. Correspondent Frank Renaud. Frank, heeft Sarkozy daar nog concrete maatregelen aan gekoppeld? Jazeker, hij heeft concrete maatregelen aangekondigd... om die herhaling van de moordpartij in Toulouse te voorkomen. Zo wordt het strafbaar om naar het buitenland te reizen... voor een training die leidt tot terreurdaden, zoals Sarkozy het noemde. En dat gaat natuurlijk om reizen naar Afghanistan en Pakistan bijvoorbeeld... waar je dan getraind wordt door Al-Qaeda. Ook het bekijken van webpagina's waarop terrorisme of haat wordt gepropageerd... dat wordt strafbaar. En ten derde heeft Sarkozy een onderzoek gelast... naar ideologische propaganda in gevangenissen. En dat wordt gedaan door het ministerie ministerie van Justitie. En dat heeft er natuurlijk mee te maken... dat die Mohammed Mera in de gevangenis blijkbaar geïndoctrineerd is... met radicale islamitische ideeën. Ja, maatregelen direct na de ontknoping. Als we daar even naar teruggaan, naar rond de middag. Hoe ging dat in zijn werk? Nou, ik begon om half twaalf met die knallen die jullie net lieten horen. inderdaad. Hè. Dat hield minutenlang vol. Uh, wat is er gebeurd? Speciale oproereenheden of eenheden van de politie... gespecialiseerd voor dit soort ingrepen... gingen naar binnen in de woning in het appartement van Mohamed Mera... Ze konden hem daar in eerste instantie niet vinden. Pas toen een cameraatje de badkamer in werd bewogen... bleek hij daar te zitten. En op het moment dat het cameraatje binnenkwam... stormde hij zelf naar buiten uit die badkamer... mogelijk met twee geweren in zijn handen, automatische geweren... en begon daarmee volop te schieten op de manschappen die naar binnen kwamen. Daar ontstond natuurlijk een vuurgevecht uit... Zoals we net hoorden, hij werd geraakt in het hoofd en hij maakte een sprong een ja, hij rende, een sp maakte een sprong tegelijk eigenlijk naar het balkon en dook naar beneden. En eenmaal op de grond aangekomen was hij dood. En wat zijn de eerste reacties op dit optreden van, van de politie en de veiligheidsdiensten? Nou ja, er is lichte kritiek en er is ook veel lof. Kijk, er is ten eerste natuurlijk een beetje spijt bij de autoriteiten dat de man dood is, want... De... Allerhoogste prioriteit is steeds gezegd... ze zullen hem levend hebben om hem te kunnen te berechten. Dus dat is jammer, dat vindt iedereen jammer... dat hij niet berecht kan worden voor zijn daden. Ten tweede worden er ook wel wat vraagtekens her en der geplaatst. Voorzichtig natuurlijk, want het is allemaal net gebeurd. Bij de werkwijze is men niet te snel opgetreden in die woning... door meteen het vuur te openen op hem. Want daardoor is de man dus gedood. Nee goed. De discussie de komende dagen zal moeten uitwijzen... en verder onderzoek natuurlijk of die kritiek terecht is of niet. En uh, zijn uh, aanvallen hè, op de militairen en, en op de school... Uh, daar zat iets opmerkelijks bij, namelijk dat hij uh, die moorden gefilmd heeft. Hij had een camera bij zich toen hij zijn daden pleegde. Zijn die films inmiddels gevonden? Ja, en die zijn ook al bekeken. Hij heeft namelijk zelf aan de autoriteiten verteld... waar ze ze konden vinden, die films. Dus de autoriteiten zijn gaan zoeken, justitie... hebben die films gevonden. Het gaat in totaal om drie filmpjes. Niet toevallig, want hij heeft ook drie aanslagen gepleegd natuurlijk. En die schijnen gruwelijk te zijn. Hij heeft echt rechtstreeks gefilmd hoe die mensen afslacht. Ik citeer nu even de openbaar aanklager over die filmpjes. En het zijn echt gruwelijke beelden inderdaad. En je hoort wat hij roept daarbij. je ziet wat hij doet... en hoe hij vervolgens weer vertrekt. En waarom deed hij dat? Dat filmen, Omdat hij eh, blijkbaar eh, reclame wilde maken voor zijn zaak, als ik het even zo mag noemen. Hij heeft tegen de autoriteiten gezegd dat hij die filmpjes ook al op internet heeft gezet om zijn werk te promoten. Maar volgens de openbaar aanklager is dat niet het geval, is er niks van gevonden. Is met zijn dood nu ook het gevaar geweken? Want je kunt je afvragen of hij inderdaad in zijn eentje handelde of wellicht uh, deel uitmaakte van een terroristische cel. Uh, dat is de grote vraag die hier nu gesteld wordt door iedereen. President Sarkozy zei het, de openbare aanklager zei het vanmiddag... dat wordt de eerste prioriteit bij het komende onderzoek. Heeft Mohammed Mera nou alleen geopereerd of niet? En ten tweede is het natuurlijk mogelijk om dit soort acties zo goed georganiseerd ook, want laten we dat niet vergeten... hij is heel erg goed georganiseerd te werk gegaan. Kan je dat in je eentje uitvoeren? Nou ja, aan hemzelf kunnen we het niet meer vragen, zei de openbare aanklager. We zullen nu de feiten bij elkaar moeten zoeken... om te kijken of hij alleen was of niet. Ja, we begonnen net ons gesprek met Sarkozy. We zien hem natuurlijk veelvuldig in beeld. Het is vlak voor de Franse presidentsverkiezingen. Hoe wordt er geoordeeld over zijn optreden? Wordt er over geoordeeld? Ja, tot nu toe redelijk lovend. Omdat hij zich een beetje opstelt als een staatsman... die boven de partijen staat. Als een verzoener ook. Jullie lieten net uh, die quotes van hem horen, inderdaad. En daarbij zegt hij toch, hè, we moeten, het land moet nu één zijn en zo. En hij heeft ook heel duidelijk de Fransen opgeroepen... om geen, niet de verwarring te maken om deze daden van deze eenling... te verwarren met de islam. Hij zegt, wat een gekke eenling, een gekke terrorist doet... heeft niets te maken met onze islamitische landgenoten. En dat is wat de Fransen verwachten van een president. Dat hij boven de partijen staat. En daar wordt hij nu... Voor geprezen. Frank Renaud was dat over de schietpartij in Toulouse. 30 april, dag, Een gewone werkdag voor minister De Jager van Financiën. Want op die dag moet hij zijn bezuinigingsplannen indienen in Brussel. En dus staat er druk op de katshuisonderhandelingen. Vanuit Den Haag, Peter Blok. Meer druk op de ketel voor de onderhandelaars in het katshuis Voor VVD-premier Rutte, CDA-vicepremier Verhagen en PVV-leider Geert Wilders. Want zij moeten voor 30 april hun bezuinigingspakket hebben samengesteld. Die boodschap heeft minister de Jager van Financiën gekregen uit Brussel. Dat wij onze plannen op 30 april moeten indienen bij de Europese Commissie. Dat moeten we dan ook echt doen natuurlijk. En daar moeten we dan met de Europese Commissie daarna over in gesprek. Dat betekent dat de katshuisonderhandelingen tegen die tijd echt klaar moeten zijn. Ik kan geen referentie maken aan de Katseijsonderhandingen. U weet met een hoge mate van succes weten wij een soort stilte rond die katshuishandelingen ook in stand te houden... daar draag ik ook graag aan bij... door niks over de katshuishandelingen te zeggen. Nou, in de Tweede Kamer heb ik net aangegeven... dat we op 30 april uh, dat moeten indienen. En dat zullen we ook moeten doen. En nogmaals, dat heeft verder met geen relatie... met eventuele binnenlandse discussies. De jager moet hoe dan ook zijn stukken inleveren. Nog meer slecht nieuws uit Brussel. We krijgen mogelijk minder geld terug. De jager wil 1 miljard euro terugzien, maar de kans is groot dat het minder wordt. Nou, het wordt een hele strijd, een heel gevecht om meerjarig. We hebben dat ingeboekt om dan die 1 miljard euro... Uh, korting te krijgen. Maar daar zetten we volop in. Dat wordt een heel gevecht, hele strijd. Maar het is voor ons belangrijk. We hebben hem ook ingeboekt in de begroting. Wij vinden het ook redelijk. We hebben dat ook onderbouwd met een goed verhaal waarom wij vinden dat we een miljard euro korting zouden moeten krijgen. En Uiteindelijk moeten we met z'n allen in Europa eens hierover worden. En voor Nederland is dit een heel belangrijk punt. Maar alle landen moeten Nederland die korting dan wel gunnen. En Nederland is niet erg populair op dit moment in Brussel. Door het strenge vingertje van minister De Jager... het verzet van minister Kamp tegen meer Oost-Europeanen... en minister Leers, die tot afgrijzen van een eurocommissaris... probeert de belangrijkste wensen van Geert Wilders te verzilveren. Minister Jager verwacht dan ook zware onderhandelingen. Nou, uiteindelijk of tussen 27 lidstaten hier te worden. En u begrijpt al, andere lidstaten willen juist zelf minder afdragen... of juist meer geld uit Brussel krijgen, zoals de Oost-Europese landen. Dus het is een heel complex gevecht van landen die eigenlijk erbij gebaat zijn... om de hele begroting van Europa omlaag te brengen. Daar hoort Nederland toe bij. Wij vinden dat als wij bezuinigen, zoals nu in Nederland... wij ook wat mogen verwachten uit Europa, dat ook Europa mee bezuinigt. Terwijl er ook heel veel landen... Zijn, met name de nieuwe lidstaten, ja, die willen juist meer geld uit Brussel hebben. Dus dat begint het al, daar begint het gevecht al. En dan heb je natuurlijk ook nog de situatie dat als dan de begroting omlaag gaat, ja, wie heeft uiteindelijk het voordeel? Wij vinden in ieder geval voor Nederland zeker een voortzetting van 1 miljard euro korting vinden we echt dat we moeten halen. En als de jager zijn zin niet krijgt, dan stemt hij tegen. Ja, daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat wij hierop vol inzetten... en ook in Brussel ons verhaal neerleggen dat die 1 miljard euro korting per jaar... dat die ook voor ons echt noodzakelijk is om in te kunnen stemmen... met de begroting van Europa. Wij vinden echt het niet kunnen dat de begroting van Europa blijft stijgen... terwijl iedereen aan de bezuinigen is. Dus daar zullen we inderdaad ook hard aan vast moeten houden. Straks de 1500 meter bij de mannen in Tijalf. En bij de ANWB zit John Sohoka. John, het was heel druk vanmorgen op de ja. wegen vanwege die treinstoring. Inderdaad. Die zijn opgelost. Wat betekent dat voor het verkeer? Nou, op dit moment kunnen we nog spreken van de vrij normale avondspits. 143 kilometer. Wel een paar opmerkelijke files. Vonden meer op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo. 5 kilometer bij een ongeluk. En de regio Den Bosch is ook een ongeluk gebeurd op de A2 richting Eindhoven. Dat is gebeurd bij Vught. Daar zaten inmiddels ook 3 kilometer. Op de A4 richting Amsterdam. 7 kilometer tussen Leidsendam en Zoetewaardendorp door werkzaamheden. Dan de A15, Gorkum richting Nijmegen. Ongeluk met een vrachtwagen bij Geldermalsen. Daar staat inmiddels 4 kilometer vanaf klopend Deil. Op de A20 in de richting Hoek van Holland. Een ongeluk bij Mordrecht. Daar zijn twee rijstoken dicht. Al het verkeer wordt over de vluchtstok geleid. En er staat 2 kilometer file. En op de A76 geleen richting Heerlen. Er staat een vrachtwagen stil bij Nutt. Die blokkeert daar de rechter rijstok. En er staat een file van 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Sebastian Timmerman is bij het WK afstanden in Tial 1500 meter voor de mannen dus. Sebast, worden er een beetje snelle tijden gereden tot nu toe? Ja, zeker. En het verbaasde mij zeer van uh, Denis Yuskov uit Rusland. Dat is een jonge Rus. Hij is 22 jaar namelijk nog maar. Uh, debuteerde dit seizoen ook op het EK Allround. Daar werd hij achtste. Reed het WK niet, want de startplek die hij, me, die hij daarmee veroverde... werd op het WK ingenomen door Ivan Skobrev. Maar die Yuskov rijdt 1.46.81 en daarmee is hij 2. Twee seconden bijna sneller dan, de, uh, dan zijn oude persoonlijk record. Het is namelijk een persoonlijk record. En twee seconden sneller dan de tijd die hij reed in november... of in december van dit jaar, ook hier in Tiaf. Dus dat is een snelle tijd. Zou hij misschien wel eens in ieder geval... op zijn minst in de buurt van het podium mee kunnen komen. 1,46, 81 dus. We zijn begonnen aan rit 6. nog twee ritjes wachten... en dan komt de eerste Nederlander in de banen, dat is Koen Verwij. En dan komen we bij jou terug, Sebastian Timmerman. Gaan we even buiten kijken met Marco Verhoef. Marco, uh, het weerpraatje normaal gesproken hebben we... Uitgebreide voorbereiding. Hè? Dan kijken we samen naar grafieken, naar satellietbeelden, weerfoto's, temperatuurtabellen om goed voorbereid te. zijn. Doe je dat allemaal? <laughs> ja, dat doen we altijd. <laughs> uh, maar nu met dit prachtige weer, uh, hebben wij, Lucel en ik, eigenlijk maar één vraag. Hoe lang blijft het zo heerlijk? Uh, tot eind volgende week. Nou, Het is een beetje een wilde gooi, maar dat zou maar zo kunnen. Overigens... Eind volgende week zei je dat? Ja, dat zei ik inderdaad. Ja, meestal doe ik niet zo'n heftige uitspraak, inderdaad. daar heb je gelijk in. Maar uh, kijk, het zal niet alle dagen het prachtige weer zijn wat we nu hebben. Hè? Want dat kan ook bijna niet, want we hebben nu echt gewoon geen bewolking. Het is 16 tot maar liefst 20 graden in Limburg. En daarmee is het gewoon ontzettend zacht. Nou, Die temperatuur hebben we morgen ook. Dit weer hebben we morgen ook. Maar in het weekende uh, even een klein beetje gas terug. Misschien iets meer bewolking. Nou ja... Dan trekt er een keer een wolkje voorbij, Daar is niemand wakker van natuurlijk. En dan is het zondag misschien een keer 16 graden. Ja, dat klinkt heftig, maar normaal gesproken is het dit jaar getijden gewoon een graad of 10. Dus het blijft gewoon ontzettend zacht. Ja, zeggen. hoe warm is het in Heerenveen op dit moment? Op dit moment 16 graden. Dus wat dat betreft, ja, dan denk je inderdaad niet aan, uh, aan schaatsen. 16 graden buiten. Uh, ja, ja, in Tialf zelf is het ijs gelukkig nog bevroren. Karin Albers is een herenveen. buiten in Heerenveen. Er sprak een paar toeschouwers vlak voordat ze de koude schaatschal inliepen. De zon schijnt, ja. de terrasjes worden uitgeklapt, ja. mensen dromen over de zomer. Ja. En wat gaat u doen? Ik ga naar het schaatsen kijken. Ja, ik heb kaartjes, dus dan ga je toch, hè? Vier dagen lang. Dus, ja, je hebt voor alle dagen kaartjes? Ja, ik heb voor alle dagen kaartjes, dus ik ga... Uh, nou ja, Vier ik... dagen binnen zit het wel, buiten ja. de zon brandt. Ja, sorry, ja, maar dat weet je van tevoren niet. En je moet ze van tevoren bestellen, want anders heb je geen kaartjes. Dus, ja, niks aan te doen. Nu is het volop lente weer. En wat gaat u doen? Schaatsen kijken. voelt toch een beetje vreemd, of niet? Uh, nogal, ja. <laughs> Heb je het al eens vaker gedaan met dit soort mooie omstandigheden naar, uh, naar het schaatsen kijken? Nee, ik kom uit Londen, dus niet. Helemaal niet. Nee, het was, uh, ik dacht, het was koud. Ik had de Elfstedentocht. Ik denk, ik moet toch wat boeken, wat regelen. En dan, komt het, ja, dan krijgen we een, een mooie lente weer in, de, in de plaats van de Elfstedentocht. Dus, uh... En nu stiekem een beetje balen, zat u niet liever op een terrasje? Uh, nou, dat, dat overweegt het wel een beetje inderdaad. ja. Dag meneer, nu is de lente volop aan het ontwaken. Ja. Ja. En wat gaat u doen? Ja, is... schaatsen, kijk, ja, u maakt een gebaren alsof u niet helemaal goed bij uw hoofd nou, bent. Nou ja, dat ben ik wel, nog. Maar. Het uh, is gewoon een maand te laat, vind ik dus. Ik ben allemaal al aan het. Uh, die klassiekers met, met uh, wielrennen, mensen overal al bezig. Nou, het is gewoon te laat. Maar desalniettemin, u staat hier wel. U gaat wel ja, kijken. Ja, maar ik ben een echte liefhebber. En dat eh, komen ze wel weet, Want ze vragen elk jaar even meer ook hier, entree. En het is laat, dus volgens mij zijn ze nog ineens uitverkocht. Nou, dat is nog de laatste jaren nooit gebeurd. Er waren nog kaarten verkrijgbaar voor ja. vandaag? Nou ja, dat bedoel ik. Ze denken dat alles kan, maar dat is niet zo. Er zijn ook nog mensen die moeten werken dus op donderdag. Gaat u er toch een beetje van genieten? Ja, tuurlijk. Anders kwam ik hier niet. Nou, veel plezier dan. Okay, dank, dank u wel. wel. En ook aan het werk is Sebastian Timmerman voor ons, voor u. Uh, Sebastian, jij bent aan het kijken naar die 1500 meter voor de mannen. Ik zeg alvast even voor de luisteraar, het nieuws van vijf uur gaan we uitstellen. Want wij gaan uh, nu de komende ritten volgen. Is voor al begonnen? Koen die uh, is nog niet begonnen met uh, zijn wedstrijd. Wel, met het inrijden is hij bezig in de inrijbaan. Op dit moment we zijn we bezig aan de zevende rit. De rit tussen de Fransman Benjamin, uh, Benjamin Massé, laat ik het op zijn Frans uitspreken, en Sabine Broedka, zo spreek ik dat, uh, die naam uh, op zijn Pools uit. Dat is een Poolse tegenstander in de wetenschap dat Denis Yuskov uit Rusland nog altijd de snelste tijd heeft. 1.46.81 op deze 1500 meter. De koningsafstand uit het uh, schaatsen, misschien wel afstand waar we vijf keer een Nederlandse wereldkampioen hebben gehad. Overigens de laatste twee edities van de weken afstanden... geen Nederlandse man op het podium hebben gehad. Vorig jaar in Isel en drie jaar geleden in Vancouver... bij de pre-Olympiade, zeg maar, geen Nederlandse man toen op het podium. En de laatste wereldkampioen dateert uit 2003... en die zit toevallig ook naast me. Dat is namelijk Erben Wennemars toen in Berlijn het wereldkampioenschap gewonnen. We kijken naar Massé, die is bezig aan zijn laatste ronde... en is op dit moment behoorlijk sneller... namelijk bijna anderhalve seconde dan die Denis Juskov... Maar Yuskov, die reed een uh, fantastische race met eigenlijk nauwelijks verval. Rondjes van 27-2, 27-1 en 27-8. En dan moet ik het nog maar zien of Marseille het redt met die Broetka. Denk dat ze het net niet gaan redden in de laatste meters. En met uh, hun tijden redden ze het inderdaad niet. 1.47, 11. De derde tijd voorlopig voor Broetka. 1, 47 13. Voor Benjamin Marseille is de zesde tijd tot nu toe. Yuskov dus nog altijd aan de leiding voor de Amerikaan Jonathan Cook. En die is de Biniu Broetka. Koen verwijst dat in de baan, Erben... Die ja. tijd van die Yuskov. Ik denk dat hij daarmee wel eens in de buurt van het podium kan komen. Misschien wel erop. Nou, het is in ieder geval wel een bizarre race. Als je kijkt naar die ronde tijden. Ik heb nog nooit iemand zo'n ronden tijdens zien rijden. We kennen natuurlijk allemaal Enrico Fabrice, die kon, kon hele vlakke races rijden. Maar deze jongen die reed rondje 27.2 2 in de tweede ronde reed hij rondje 27.1. Dus hij versnelde in de tweede ronde en in de derde ronde reed hij ook een rondje 27.8. Dus hij heeft in ieder geval heel vlak gereden, een bizarre race. Uh, maar ik denk niet dat hij uh, op het podium gaat komen, want het is snel. Maar als je echt wil winnen, dan moet je meer lef tonen, dan moet je er harder in knallen. We gaan uh, kijken of dat misschien in deze rit gaat gebeuren. De rit van Koen Verwij, een echte allrounder eigenlijk. Want hij maakt zijn debuut op een individuele afstand op de WK-afstanden. Vorig jaar deed hij wel mee aan de ploegenachtervolging. Toen werd Nederland daarop derde. Maar dit is de eerste keer dat Koen verwijde nummer drie van het afgelopen WK Allround in Moskou... dus op een individuele afstand gaat rijden. Hij neemt het op tegen Alexis Contain die misschien op de 5 kilometer iets, net iets beter nog uit de voeten kan... dan op de 1500 meter. Ook een echte allrounder. Erben, Koen Verwij aan de start op dit week afstanden. Waar zie je hem eindigen in de wetenschap dat hij dit seizoen 1,47 heeft gereden? Ja, hij heeft dit jaar alleen maar 1,47 gereden. Dus hij moet echt ook boven zichzelf uitstijgen. Uh, maar hij kan het wel. Hij is wel een echte vechter. En hij is een, een, een man die wel echt heel graag wil. Maar ik, ja, ik denk, als je echt wil winnen, moet je echt 1,45 gaan rijden. Dus dan zal hij nu in één keer ook twee seconden sneller moeten rijden... Dan dat hij uh, eigenlijk dit hele jaar gedaan heeft. Het fluitje hoorde u van uh, de starter. Dat is een Nederlander trouwens op deze 1500 meter. Dat is uh, Jans Wier. En die uh, zag iets wat niet helemaal mag bij uh, de buitenbaan. Bij Alexis Comtain, de Fransman. 25 jaar, afkomstig uit St. Malo. Rijdt voor de commerciële ploeg van uh, Pieter Muller. Stond dit seizoen rekenen. in de Wereldbekers één keer op het podium. Maar dat was dus op de 5 ja. kilometer. En ook hij, Erben, heeft dit seizoen. Terwijl we gaan kijken ook naar die tweede start. Uh, nog niet binnen die 1,47 gereden. Dus zal ook behoorlijk sneller moeten rijden. Om, uh, binnen, om bij die E46-81 te komen. Jaswier die gaat zijn startpistool weer de lucht in doen. Kijken we eerst even of deze tweede start goed gaat. Want dat is natuurlijk belangrijk. Beide rijders mogen nu geen fouten maken. En gelukkig ja, hebben ja, ze weg. zijn goed weg. Contain ja. of Verwij, Zeg het maar. Ja, nou, dan ]ij. denk ik zeker uh, Koen Verwij Contain, daar verwacht je altijd een heleboel van. Maar daar valt toch iedere keer een klein beetje tegen. En uh, ik moet zeggen dat uh, Verwij nu in ieder geval heel goed rijdt. Hij is super agressief. Begint hij die de eerste 100 meter en hij komt de eerste bocht uit. En toch een kleine voorsprong. Hij moet nu wel gaan schaatsen. Want hij wil heel graag. Maar hij moet gaan schaatsen. Hij moet gaan schaatsen. Die zijwaartse afzet moet goed zijn. Hij opent in 23.96. En daarmee is hij in ieder geval sneller dan de opening van die Denis Zuzkov. Die deed dat in de 24-62. Een groot verschil al op de kruising tussen Verwij. Nou, dit is een meter of 20, denk ik zo'n beetje. Tussen Verwij die de buitenbocht in is gegaan. En Alexis Comtain. Die de binnenbaan is ingegaan. En Verwij die daar het rechte eind alweer op komt gereden. Het ziet er aardig goed uit waar Koen Verwij met bezig is, Erben. Ja, er zit in ieder geval heel veel snelheid in. En hij heeft toch al rust in zijn slag. Hij rijdt de eerste ronde van 26-3. Dat is voor Koen Verwij echt heel erg goed. En hij gaat nu over die kruising. Hij kan niet profiteren van de, van de Valsman, want hij kruist er overheen, En hij gaat nog steeds erg sterk. Voor uh, Alexis Conter inderdaad langs. Conter die heeft als een marathonrijder achter Koen Verweij aan aanging. Op tijd naar buiten duidt. En Koen Verwij door die binnenbaan heen was er net anderhalve seconde sneller dan die Denis Juskov. Maar die versnelde in deze ronde. Was ja, met een 127 1 sneller dan de ronde hiervoor. Wat doet ja, Verwij? Nou... 27-8, nu levert hij 17e in ja. bij het ingaan van de laatste ronde. Ja, dan levert de 17e in en de, dit was dus ook de slotronde van de Juskov in de laatste ronde. Dus hij gaat die tijd van Juskov volgens mij niet meer halen. Hoor. Dan moet hij wel een ongelooflijke goede slotronde rijden. Maar het verval tussen de eerste en de tweede ronde was al behoorlijk groot. Dus je kunt verwachten dat hij nu weer een grote val heeft. In de laatste ronde ja. komt Contain ook terug. Komt terug richting Koen Verweij. En dan gaat misschien Contain de rit ook nog wel winnen. Want hij is er langs zij en hij is er voorbij. En de 146,81 81 zit in niet in, bij Lange na niet. 1.47.53 voor Contain. De vijfde tijd tot nu toe. En 1,47-74 voor Koen Verwij. Dat is de zevende tijd tot nu toe. En daarmee is hij ook een tiende langzamer... dan dat hij was bij het WK Allround uh, daar in Moskou. Gegokt en verloren. Moeten we dat zo een beetje nou. zien? Wat Koen Verwij heeft gedaan in de wetenschap dus. Voor de duidelijkheid dat de Yuskov nog steeds aan de leiding gaat. Ja, hij heeft gegokt en verloren. Want hij, hij, hij probeerde, probeerde het wel echt. Maar hij zit gewoon vast op die 1.47, hè? Dit is de vierde keer dat hij 1,47 hoger rijdt dit jaar al. Is hij ook niet echt een echte allrounder? Vier afstanden goed kunnen rijden zonder dat er een afstand is waar hij echt in uitblinkt? Ja, nou, dat klopt. Hij, is denk ik, uh, hij heeft niet het vermogen om echt goede 1500 meter te rijden. Dus hij gaat het dan een beetje op wilskracht doen, op ritme. maar. Dan kom je gewoon zo'n 1500 meter gewoon niet door. Je kunt niet 1500 meter lang gewoon rennen over het ijs. Dan moet je ergens vermogen hebben. En dat vermogen heeft hij dus niet. Maar daarom maakt het hem ook zo'n hele goede arounder. Want hij kan dus een redelijke 15 meter rijden. Hij heeft niet het duurvermogen voor een echte, go echte goede 5-5 kilometer. Um, ja, een echte allrounder. En een goede proeven achtervolgersman. man. Absoluut, dat zeker. Nou, allround stond natuurlijk op het podium. Maar die 1500 meter hier in Ereveen bij dit WK was het niet voor Koen Verwij. Eens kijken hoe, wat uh, Ivan Skobrev ervan ja. gaat bakken. Want laten we niet vergeten, hij verloor zijn wereldtitel in Moskou uh, uh, aan Sven Kramer. En toen riep Ivan Skobrev, Ivan Skobrev achteraf gewoon heel duidelijk. Ja, uh, allemaal leuk en aardig dat nee. WK in eigen land. Maar de WK afstanden, daar wil ik een titel op. Pakken. En dat was mijn grote doel van dit seizoen. Dan moet hij het nu gaan bewijzen, want hij is gestart in de buitenbaan tegen een pool. Konrad Lietzowiczki traint mee met de TVM-ploeg. Dus staat Bart Veldkamp met een rood jasje aan. Boven een oranje broek ook op het ijs om Nietzsche te begeleiden. Erben, wat denk jij van Skobref? Nou, ik denk dat hij zo meteen na deze wedstrijd gaat zeggen: van uh, deze wedstrijd doet er ook niet toe. Er is maar, <laughs> maar één wedstrijd die er echt toe doet, en dat is Sochi. Over twee jaar, de Olympische Spelen, of misschien volgend jaar al wel, bij de weken afstanden, want die zijn dan in uh, Sochi. Skobref opent in ieder geval matig. 24. 42, de tiende openingstijd tot nu toe. Tegenover Niwitski, die, die er met 23.71 van was, gedend, is gedenderd. Het was ook altijd een beetje jouw stil. Hè? Van denderen. Ja, dat, als je een sprinter bent kun je maar op één manier rijden. Moet je er vol in knallen. Moet je alles geven. En moet je maar hopen dat je hem ook uit kunt rijden. Uh, Niwitski zal het waarschijnlijk niet helemaal redden. Ik moet gewoon zeggen dat Skobrev nu. Die gaat nu na die 700 meter. Ik ben toch een beetje benieuwd naar die eerste ronde. 26.8. Ja, en hij is natuurlijk ook een rijder. Hij kan ook drie vlakke rondjes rijden. En met die ronde van 26. 28 was hij ook inderdaad uh, vier tiende van een seconde sneller dan de rondetijd van zijn landgenoot. Van die Denis Yuskov Is wel achterlangs gekruist bij Konrad Nitswitski. Aan de overzijde voor matig gevulde staantribunes daar in Tiof weer de bocht ingegaan. Nietzwietski de binnenbocht uit. Het ritmeverschil is er nog altijd. Maar Skobrev komt beter in zijn ritmes. Lijkt het tenminste als ze de laatste ronde ingaan. En is ook inderdaad ja. 27.4 drie tiende sneller nu in deze ronde dan Nietzwietski. Ja inderdaad. En het, en het verval is maar heel klein. Dus binnen een seconde. Uh, hij gaat nu naar die buitenbocht toe, die Niewitski, Ja die staat al bijna overeind. Die gaat het niet meer redden, die gaat het gat niet meer dichtrijden. Ik denk dat Skobrów nu met die laatste buitenbocht, ja, ze gaan gelijk door die bocht heen. Dat wordt toch wel heel erg spannend.